Ja, hij was een hele goede man. Uh, hij heeft mij een beetje geleerd hoe je schrijft voor een krant. Want op een gegeven moment werd hij natuurlijk ziek. Hij liep krommen, had een bepaalde, uh, ja, bepaalde problemen met zijn rug. En uh, toen zouden dus ze hem opereren. En dan zou zou zijn rug door minder klappen. Hij liep ook helemaal voorover. Ja, hij ja, liep helemaal krom. Ik he? je het ja. nog herinneren. En uiteindelijk uh, ja, had hij dus uit aan een nieuwe ontsteking is hij overleden.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 Ja. ja, ja, even niet, maar uh, ik heb uh, de hele tijd een publiek ook gehad in, uh, de, uh, in, in oh. de Zandvoorter was dat zo. Ja. Zandvoorts Nieuwsblad, was dat toch? Nee, Zandvoort Nieuwsblad uh, niet, het was in de, in de Zandvoorter. Oké, okay. nog langer. Ja. En die ken je natuurlijk als DJ Draaier. Ah. DJ Hardcore. Oh, ja. <laughs>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 En dan kon je dan met, uh, met je huisdier op dierendag bijvoorbeeld daar naartoe komen. En dan uh, ja, werd zo'n dier gekeurd hè, of het gezond was. En we zijn daar een keer een ochtend geweest. Daar. En, uh, ik, ik heb een aantal van die opdames op bewaard. Hoe heette die mevrouw die toen uh, aan het roer stond van het Keurltheel centrum? Ja, ik zat even te denken. Was die mevrouw... Uh... Ik, ik was hier toen nog niet in ieder geval. Ja.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 Ja, in november 2011, dat is uh, een jaar geleden. Ja. En uh, dat heb ik even opgedoken uit het archief, en die uh, gaan we ook nog eens even een draaien. Het ja. was heel grappig dat we toen nog niet wisten hoe het nu zou lopen. Nee, <laughs> ik heb geprobeerd hem nog uh, voor uh, de uitzending van zaterdag uh, te spreken te krijgen, maar hij neemt de telefoon niet op en we zijn allemaal benieuwd. Uh, hij gaat nou. die zetel inpikken, maar waarom? Dat is de grote vraag. Ik, uh, dat, dat, dat vertelt hij in het interview, want hij, hij woont natuurlijk in de middel of nowhere... Ja. en dan moet hij dus zijn huis uit, wil hij signaal hebben. Dus je kunt hem wel bellen, maar als je gewoon thuis is, dan gaat de telefoon niet over, want het nee. werkt niet. Nee, dat is waar, ja. Nou, ik ben benieuwd hoe dat ook alweer was... want uh, daarin hebben we hem uh, toch een aantal vragen gesteld over de politiek ook... en hoe het nu met hem was. Ja. Maar dat zijn dus sowieso al drie gesprekken die het de moeite waard maken om te luisteren zaterdag. Ja, zeker. Want uh, kijk, als je, je kunt natuurlijk ook niks doen. En, nee. en ik heb een beetje, ik ben wel een beetje creatief met, uh, met radio en met, uh, met, met opnames en zo. En ik ben nu de uh, recentelijke interviews met de politieke over de aankomende verkiezingen uh, een beetje aan het inkorten. Dat ze niet te lang zijn, want je zit zo'n kwartier te praten met mensen en je hebt twee uren en dan is de tijd te kort eigenlijk om het te doen. Ja. Uh, om te kijken of je dat een beetje kan inkorten en uh, dan kunnen we dat ook weer uh, gebruiken. En dan is het allemaal over een beetje hetzelfde: over politiek. Kan interessant zijn, sommige mensen vinden het niet interessant. Soms is het ja. interessant. Alleen maar muziek draaien, dat vond ja. ik niet veel optie. Maar, maar we gaan, uh, je presenteert het samen met, uh, met uh, Ben Zonneveld.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 Niet, er was van een kinks, nee. uh, niet van de Kings. Fantastische uh, avond nee. uh, waarin uh, de Kings uitgebreid werden behandeld. Die komt ook op die website uh, voor. Uh, maar als je goed geluisterd had, dan had ik gezegd: de wortels van de Nederlok. Ik denk dat <laughs> de Kings ook met Nederland te maken hebben. Ik hey, niet. zou ik jou vertellen dat in 1963 de Kings een toertje <laughs> maakten door Nederland. Ja, nou ja, ze hebben toen de uitzending uh, gemaakt had kunnen worden met. Uh,